Dit is Mautscheurs met het NOS Journaal. De eerste najaarstorm van het jaar is over zijn hoogtepunt heen, maar heeft op veel plaatsen overlast veroorzaakt. In Arnhem raakten vijf mensen gewond door omvallende terrasschermen. In heel Nederland is de brandweer al honderden keren in actie gekomen vanwege stormschade. Vooral in het westen van het land. Daar zijn veel bomen omgewaaid. Ook op andere plaatsen was er overlast. Zo gingen oude Hans dierenpark in Renen en dierenpark Amersfoort eerder dicht. Op een aantal snelwegen stonden files, omdat er bomen waren omgewaaid. Er waren ook problemen op het spoor. Treinen vielen uit en er zijn nog steeds overal vertragingen. De benedenwindse eilanden kampen met wateroverlast vanwege noodweer. De straten in de hoofdstad van Aruba staan onder water en de geparkeerde auto's zijn door het water meegesleurd. Ook is het luchthavengebouw ondergelopen. Op Curaçao is een weeralarm afgegeven. Ze verwachten veel regen met modderstromen op het eiland als gevolg. Door de sterke wind is het niet veilig om de straat op te gaan. Kinderen met anorexia nervosa zijn steeds jonger... blijkt uit cijfers van de drie grootste behandelingsklinieken voor eetstoornissen. Die krijgen steeds vaker aanmeldingen van kinderen tussen de 8 en 13 jaar. Volgens deskundigen worden kinderen op steeds jongere leeftijd... geconfronteerd met gezond eten, onder meer op school... Klinieken maken zich grote zorgen omdat anorexia een gevaarlijke ziekte is. Het komt vooral voor bij meisjes. Ze willen dan niet meer eten omdat ze bang zijn dat ze te dik worden. Voetbal nog. In de Eredivisie heeft koploper Feyenoord gewonnen van Pek Zwolle. In de Kuip werd het 3-0. Ook Ajax deed goede zaken. Op eigen veld werd NEC verslagen met 5-0. Rode JC tegen AZ en Twente tegen Utrecht eindigde eerder vanmiddag allebei in 1-1.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 Welkom terug bij het tweede deel van CFM Klassiek. Waarin we verder gingen met het stuk dat we het eerste deel al begonnen zijn. Namelijk de, uh, het concert Royo van uh, François Couperin. En dat was het derde concert. Uh, en ik noem nog even de delen. Het de eerste deel voor het nieuws was Prelude. Het de tweede deel voor het nieuws was Allemande. En dit uur begonnen we met de Courante. Deel 4 Sarabande. De Grave. Vijf de Gavot, zes de Musette en zeven de Chacon. En het werd uitgevoerd door het musical, Musica del Renum en de clavicinist, oftewel de man de clavicimbal speelde, was Jed Wens. En ik vertel u ook nog maar even, dat heb ik ook al gedaan, het eerste uur, maar ik doe het nog maar even. Dit stuk maakt deel uit van vier concerten geschreven voor het Hof van Lodewijk XIV, oftewel Louis XIV. En ze kunnen zowel door een klaffe solo als door klein ensemble worden uitgevoerd. De volgende componist waar we naartoe gaan is Arcangelo Corelli. Ook weer zo'n man die zeker bij het grote publiek niet bekend is. En ook een vertegenwoordiger natuurlijk uit de baroktijd. Het Concert in D-majeur, opus 6. En dat bestaat uit de volgende delen. 1. Largo Allegro. 2. Wederom Largo Allegro. 3. Largo. 4. Largo. 5. Allegro. En het wordt uitgevoerd door het Musica Amfeon onder leiding van... Pieter Jan Belder. 4FM Klassiek op deze zondagavond en we zitten op dit moment midden in de barok. en Het is toch wel een, <coughs> sorry, een hele mooie muziekperiode. We gaan naar een andere man uit deze tijd, namelijk Georg-Philip Telemann. En de titel van dit stuk zou een beetje iets raars doen vermoeden, maar uh, het is namelijk een fluitconcert. En niet zoals we dat in de stadions vinden, maar een echt fluitconcert. En eh, het staat in D-majeur en eh, volgens de index van Telemann, de Telemann Werkenverzeichnis, heet het eh, 51D3. En het heeft ook nog een bijnaam, het heet namelijk ook nog eens eens Concerto Polonoise. Het eerste deel heet Andante, het tweede deel Allegro, het derde deel Adagio, het vierde deel Vivace. Het wordt uitgevoerd door Karl Keizer fluit, samen met het Camarata keulen onder leiding van Michael Schneider. van Johan Sebastian Bach. Georg Friedrich Hendel. Ze leefden ongeveer in dezelfde periode. Ze zijn in ieder geval hetzelfde jaar overleden. En uh, er is nog meer overeenkomst. Uh, beide heren, zowel Bach als Hendel... werden op latere leeftijd blind. Dat ook nog eens. En van uh, Georg Friedrich Hendel... die het grootste deel van zijn leven in Engeland doorbracht... waar hij George Frederick Hendel werd genoemd... Uh, van deze componist gaan we dus draaien de fluitsonaten in G mineur opus 2. Uit de Hendelswerkenverzeichnis uh, is dat nummer 360 opus 2 nummer 1 moet ik trouwens zeggen. Het wordt uh, uitgevoerd door een aantal moeilijke mensen, althans wat moeilijke namen betreft Laszlo Sidra en Solt Hersanii. En die spelen fluit. Uh, het orkest wat op de achtergrond wordt helaas in de annalen niet vermeld. Dus uh, we zullen het uh, dan maar hierbij laten. Georg Friedrich Hendel's Fluitsonate. <tied> moet ik toch wat uh, correctie uitvoeren, want het na nadeel soms van internet is dat je niet altijd de goede informatie krijgt. En dat is in dit geval ook zo. Uh, wie wat deed is eigenlijk een beetje onduidelijk. Uh, maar we gaan er maar vanuit dat het, het was in ieder geval een bezetting tussen bas, uh, klapssymbol en fluit. En wie wat deed, Nou, dat weten we niet. Uh, dat staat er niet bij. Dan ga ik u ook nog even de delen vertellen. Want dat had ik ook nog niet gedaan. Het eerste deel heette Largetto. Het tweede deel heette uh, Andante. Dan Adagio. En het laatste deel uh, van dit stuk heette Presto. Nou, dat was ook te horen. Dat was lekker snel. We gaan uh, verder met iets heel anders nu. Ehm... Um Henry Purcell. En dat was ook weer een, beetje, een heel klein beetje tijdgenoot van de beide heren. Alleen hij leefde wat eerder. En ging uh, in 1695 uh, uh, hemelen, om het zo maar eens te zeggen. Hoe die, uh, wanneer hij precies geboren is, is niet bekend. Maar van hem gaan wij in ieder geval een prachtig stuk draaien. En dat heet The Fairy Queen Suite Nummer 1. En de delen daarvan zijn uh, als eerste deel Air... Tweede deel Rondo, derde deel Dance for the Fairies, vierde deel de Hornpipe, vijf de Jig. En het wordt gespeeld door, het Wieners, door de Wiener Solisten en die staan onder leiding van Wilfried Botscher MUZIEK Klokken zijn onverbiddelijke dingen. Je kan het nog zo plannen en nog zo doen, maar je komt altijd tijd tekort. En uh, dat is het nu ook weer zo. Dus we moeten even uh, afwijken van de playlist uh, die we hadden samengesteld. Uh, maar treur niet, want wat we dit, deze keer niet aan toe komen, doen we beslist volgende week. Uh, of in een volgende uitzending. We gaan uh, naar uh, Johan Christophe Bach. En van hem gaan wij een deel draaien, want meer tijd hebben we helaas niet. Johan Christophe Bach, zoon van JS natuurlijk, gaan we een symfonie in C majeur. En daar staat dan achter WI-6. We gaan daar het eerste deel uit draaien en de rest krijgt u in een volgende uitzending te horen. En het eerste deel dat heet Allegro di Motto.